Zes uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Forse kritiek op Rutte in Europarlement. OM onderzoekt internationale fraudebende. 230.000 Syriërs op de vlucht geslagen. In het Europees parlement is premier Rutte vandaag onder vuur komen te liggen... vanwege het PVV-meldpunt voor Oost- en Midden-Europeanen. Alle grote fracties verweten Rutte dat hij geen afstand heeft genomen van het meldpunt. De liberale fractieleider Guy Verhofstadt noemde de website van de PVV een schande en zei dat Ruttes zwijgen daarover onaanvaardbaar is. Rutte is zelf niet naar het Europees parlement gekomen om over het meldpunt te discussiëren. De Europese christendemocraten zeiden dat racisme en discriminatie voor hem kennelijk niet belangrijk genoeg zijn. Het Europees parlement stemt donderdag over een resolutie waarin het meldpunt wordt veroordeeld. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar een internationale fraudebende. Vandaag zijn in acht landen zo'n 70 huiszoekingen gedaan. De bende zou zeker 100 miljoen euro hebben witgewassen. De leider van de groep is volgens het OM een Nederlander. Justitie weet wie het is, maar heeft hem nog niet aangehouden. Onder zijn leiding zou via Nederland op ingenieuze wijze geld naar belastingparadijzen zijn weggesluist. Volgens het OM is de fiscus in verschillende EU-landen benadeeld.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 De Nederlander Juba Zalen, die sinds zondag vast zat in Marokko, is vrijgelaten. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Zalen werd opgepakt toen hij foto's maakte van protesten in het noorden van Marokko. De demonstranten richten zich tegen de overheid. Veel betogers vinden dat de regio wordt achtergesteld. Ze betogen onder meer voor betere basisvoorzieningen, zoals water en elektriciteit. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie dus die Nederlander.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 Syrië had op 7 mei parlementsverkiezingen. De Syrische president Bashar al Assad heeft dat bekendgemaakt op de website van het parlement. De vraag is of de verkiezingen veel zullen voorstellen. Assad probeert al ruim een jaar met veel geweld de oppositie te elimineren. En onder deze omstandigheden zijn vrije verkiezingen praktisch onmogelijk. Homo's in Denemarken kunnen vanaf komende zomer met elkaar trouwen. De wet die het homohuwelijk regelt moet nog door het parlement. Maar het staat vast dat de meerderheid van de Deense volksvertegenwoordigers akkoord gaat. Homo's stellen kunnen elkaar het jaarwoord geven in het gemeentehuis en in de kerk. Premier Tony Schmid noemt het homohuwelijk een natuurlijke en juiste stap. Denemarken kent al sinds 1989 geregistreerde partnerschappen voor homoseksuele stellen. Staatssecretaris Teven gaat met tegenzin gevangenissen zo verbouwen... dat ze voldoen aan de eisen voor luchtruimte. De verbouwing kost 2,5 miljoen euro. Teven vindt dat wel heel veel geld. Het gaat om luchtplaatsen bij isoleercellen in tien gevangenissen. Twee jaar geleden bepaalde de rechter dat de luchtruimte... bij een isoleercel in een gevangenis in Amsterdam niet aan de regels voldeed... omdat de gedetineerden er niet in de buitenlucht konden. Nu blijkt het bij elkaar om 31 luchtplaatsen te gaan zonder buitenlucht. Het slagingspercentage voor het eindexamen op VMBO, HAVO en VWO... is het afgelopen schooljaar opnieuw licht gedaald. Dat meldt het ministerie van Onderwijs. In het schooljaar 2005-2006 slaagde nog ruim 93 procent. Daarna is het percentage stapsgewijs gedaald naar 90,5 procent in het afgelopen jaar. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn er meerdere oorzaken voor de daling. Zo zouden leerlingen die van het VMBO komen moeite hebben... om op de HAVO het vereiste niveau te halen... Ook let de inspectie beter op of scholen het eigen examen niet te makkelijk maken. Volgens het ministerie is de kans groot dat het slagingspercentage verder naar beneden gaat, omdat de eisen voor dit jaar worden aangescherpt. Leerlingen moeten dan voor het centraal examen gemiddeld een 5,5 of hoger halen. Het weer vanavond enkele opklaringen, maar vannacht weer zwaar bewolkt... met minimaal rond 6 graden. Morgen droog en bewolkt in het zuiden af en toe zon. Het wordt 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Donderdag wordt een mooie lentedag met veel zon... en temperaturen van 14 tot plaatselijk zelfs 18 graden. ABB-verkeersinformatie. Met in totaal 90 kilometer file is het minder druk dan gebruikelijk op dinsdag. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heeft de verkeer veel vertraging tussen Leids en Dammenzoek Er staat 8 kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor Kanaleiland 3 kilometer op de parallelbaan. Dat komt er een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 van Arnhem naar Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Maarsbergen en Bunnik staat 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Mijn dochter Silbert luzac lyceum is helemaal opgebloeid.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 Goedenavond, acht minuten over zes. Terwijl het Syrische leger het offensief voortzet tegen de opstandelingen... heeft president Assad bepaald dat er parlementsverkiezingen moeten komen. En dat zou dan op 7 mei moeten gebeuren. Ander nieuws in Syrië is dat momenteel bijna een kwart miljoen mensen... op de vlucht is geslagen voor het geweld. Dat heeft de Verenigde Naties bekendgemaakt. Sander van Hoorn, onze Midden-Oosten-correspondent. Sander, verkiezingen onder deze omstandigheden. Moeten we dat serieus nemen? Um, nou ja, als je het aan de regering vraagt, zeker. Het uh, zijn ook niet de eerste. We hebben vorig jaar geme gemeenteraadsverkiezingen gehad. En er is natuurlijk onlangs gestemd over een referendum, uh, een referendum over de nieuwe grondwet. En in die nieuwe grondwet is geregeld dat er meerdere partijen aan deel mogen nemen aan die verkiezingen op uh, 7 mei. En uh, de regering neemt het buitengewoon serieus. En vanuit hun... Uh, perspectief is dat ook wel logisch, want zij zeggen wij uh, voeren hervormingen door dat hebben we het buitenland, Rusland en China hebben we dat beloofd, we hebben dat onze eigen bevolking uh, beloofd en het enige probleem is dat we intussen vechten tegen, zoals zij dat zien, terroristische groeperingen. Ja, de oppositie, die denkt er intussen natuurlijk heel erg anders over uh, die hebben ook al gezegd dat een uh, verkiezing in dit geval een aansluiting is en dat ze die gaan boycotten en sowieso moet je natuurlijk afvragen hoe er gestemd moet worden in die steden en dorpen waar nu nog altijd zwaar gevochten wordt en hoe die mensen gaan stemmen die op de vlucht geslagen zijn. Want juist vandaag heeft de VN bekendgemaakt... dat er 200.000 mensen binnen Syrië zelf op de vlucht zijn geslagen... en dat 30.000 Syriërs inmiddels op de vlucht zijn... in de buurlanden Jordanië, Turkije en Libanon. Ja, dus dat zal zeker die verkiezingen beïnvloeden. In ieder geval de manier waarop ze zullen verlopen. Uh, je zei ook al, het, het kan soms ook heel moeilijk zijn... in gebieden waar gevochten wordt. Als je nu kijkt waar er wordt gevochten, hè, wat, wat is de grootste brandhaard op het moment? <laughs> ja, dus een beetje een strijd tussen twee steden. Ja, het klinkt heel wrang natuurlijk om er in die termen over te uh, spreken. Maar zowel in Homs uh, wordt nog gevochten, maar ook in Idlib in toenemende mate. Syrische oppositie zegt dat uh, er vandaag veel doden zijn gevallen daar. Dat die stad zo willekeurig beschoten wordt als dat in Homs ook een uh, tijd het geval is geweest. Maar in Homs tegelijkertijd lijkt het nog altijd niet afgelopen te zijn. En dat is dan niet zozeer die wijk Baba Ammer die uh, zo in het nieuws is geweest, die onder vuur wordt genomen. Dat, daar is de strijd echt al gestreden. Nee, het zijn nu andere delen van hmm, daar wordt in ieder geval ook gepraat. Diplomaten zijn in de weer oud VN chef Kofi Annan natuurlijk. Daar weten we van dat hij afgelopen zondag in Syrië was om te bemiddelen. Hij is nu in Turkije en vandaag zei hij: "Nou, ik verwacht antwoord van de Syrische regering. I'm expecting to hear from the Syrian authorities today since I left some concrete proposals for them to consider. And once I receive their answer, we will know how to react." Zodra ik uh, hun antwoord heb ontvangen, dan weten we. Dan willen we natuurlijk weten hoe ze gaan reageren en een antwoord op concrete voorstellen waar hij het over heeft. Kofi dan voor de Syrische regering om te overwegen. Wat wat heeft hij aan de regering gevraagd, voor zover je weet? Weten we niet. Maar het, het zou een stappenplan zijn om tot een staakt het vuren te komen. En een uh, staakt het vuren lijkt op dit moment niet wat de regering wil. Want die wil afrekenen met uh, het verzet. En ja, het, het lastige is natuurlijk voor Kofi Annan dat hij uh, niet echt kan zeggen wat hij wil zeggen. Je, ik, ik vond het een worsteling om hem zo te zien. Natuurlijk moet hij optimistisch blijven. Tegelijkertijd lijkt hij haast een soort deadline te stellen en te zeggen... Uh, op het moment dat die Syrische regering niet op mijn plan reageert... ja, dan moeten we ons op stappen gaan beraden. Maar... Volgens nog toont het alleen de machteloosheid van Kofi Annan en achter hem de hele internationale gemeenschap. Ja, vandaag ook berichtte Sander dat Syrië bezig is of zou zijn om landmijnen te leggen ja. langs zijn grens, grenzen. Wat weet jij daarvan? Ja, langs de, langs de Turkse grens met name, waar nu zo uh, gevochten wordt. En Idlib, die stad waar gevochten wordt, die ligt heel dicht bij de Turkse grens. Dus je hebt daar een over- en weergaan van allerlei goederen, maar ook personen. En um, dat ligt dan een beetje in de lijn, want eerder heeft uh, Syrië hetzelfde gedaan... aan de grens met Libanon, waar toen heel veel vluchtelingen naartoe gingen... en waar heel veel smokkel plaatsvond. En dat zijn dus uh, antipersoonsmijnen die uh, niet gemarkeerd worden neergelegd... Uh, die soms ook worden neergelegd, we hebben daar beelden van gezien, op uh, wegen waar veel mensen overheen komen. En ja, dat, dat zijn dus mensenrechtenorganisaties uh, die daar vandaag grote schande van spreken. Dat is gewoon niet de manier waarop je met mensen omgaat. Als je al mijn inzet, dan niet zo. Sanne van Ooren, dank wel. Dan de dieselprijs. Die is in Nederland nog nooit zo duur geweest als vandaag. Aan de pomp moet er voor een liter diesel 1,50 euro worden betaald. Dat geldt dus ook voor vrachtwagenchauffeurs. Alexander Zakkers is algemeen voorzitter van brancheorganisatie Transport Logistiek Nederland. Goedenavond, meneer Zakkers. Goedenavond. Heeft dit grote gevolgen voor de transportondernemers? Nou, dit is natuurlijk zeker in een tijd als nu, waarin we in een economische crisis leven, is het weer de zoveelste extra kostenpost. Dus uh, het is duidelijk dat uh, onze ondernemers daar niet bepaald blij mee zijn. En kunnen ze dat doorbreken aan degene voor wie zij uh, het vervoer verzorgen? Nou kijk, het grote verschil met wat jaren terug, uh, toen de dieselprijs ook zo hoog was, is dat gelukkig heel veel transportondernemers een zogenaamde dieselclausule in hun contract hebben. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat bij schommelingen in de dieselprijs, dat, uh, dat ze dan ook wat meer krijgen van de opdrachtgever. Maar in de praktijk blijkt dat 50% procent, uh, daar niet helemaal gelukkig mee is zoals het loopt. En dat ligt zowel aan de, aan de opdrachtgever, die het eigenlijk niet graag wil betalen, als soms aan de vervoerder zelf. Dat hij het toch maar niet uh, claimt bij zijn opdrachtgever, omdat hij misschien bang is dat hij zijn opdracht verliest. Dus het ligt dan aan beide. Dus ze hebben wel een afspraak, maar die wordt niet nagekomen in veel gevallen. Nou ja, 50% ongeveer hebben wij het signaal dat, dat die clausule uiteindelijk niet leidt tot, uh, ja, tot het meeveren met de prijs. Dus ja, dan, dan moet je toch wat anders nog bedenken. En uh, ja, dan, dan kun je niet anders als ondernemer dan je chauffeurs uh, helpen op te leiden om zo zuinig mogelijk te rijden. Uh, daar, als je die goed opleidt, blijkt dat je toch nog zo'n 15% kunt bezuinigen op het brandstofverbruik. En, en doen, doen dan ze dan dat even. dan niet al lang? Ja hoor, er zijn er heel veel die dat doen, dus dat biedt dan ook geen soelaas. Maar ja, alle kleine dingetjes helpen, uh, het is alleen niet makkelijk op het ogenblik. En, en wat is dat dan? Uh, 80 rijden in zijn vijf, bijvoorbeeld? Ja, dat, gaat, uh, dat gaat überhaupt over het hele rijgedrag. Uh, het gaat ook over uh, hoe snel uh, je optrekt. Het gaat ook over hoe je in vele omstandigheden omgaat met uh, met name met de gaspedaal, zeg ik maar. Uh, u zou er gewoon de professionals zelf aan het woord moeten laten om te vertellen hoe slim ze daar soms mee om kunnen gaan. Want u rijdt zelf ook geen vrachtwagen, u weet het ook niet precies. Nee, ik heb wel een dieselauto, dus dat oh ja. geldt ook voor mij. Nou, heeft u getankt vandaag? Nee, ik sta bij de benzinepomp om u even te woord te staan en ik ga daarna tanken. Oh, ach, nou, um, ik zou zeggen, trek uw portemonnee en sterkte ermee. Ja, dank u wel, Goed. dat wens ik iedereen die dat ook moet ondergaan. Meneer Zakkers, goedenavond. Goedenavond. Vijf jaar lang razend populair. En daarom stoppen de Nieuw Kids uit Maaskantje. Stoppen op het hoogtepunt, zo zeggen ze zelf. Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er zaten 70 kilometer file in totaal. Het is minder druk dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Utrecht. Dat komt ook door ongelukken. De A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor zoete wouden aan lange file van 8 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor drie bergen 7. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Maarsberg en Bunnik staat 10 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Het boekenbal vanavond in Amsterdam. Het traditionele begin van de boekenweek. Daarvoor is in Amsterdam Jeroen Wielaert in de Schouwburg. En Jeroen, een uur geleden had je het over het kunnen sluiten van vriendschappen met een ingewikkeld apparaatje. Je had vijf en een keer zes vrienden. Een uur later zijn we verder. Met wie sta je bij je? Wat voor vrienden? Een, een, een oude kameraad uit uh, Rotterdam. 46 jaar is het nadat hij optrad in poëzie in Carré. En vanavond is hij aangekondigd door Leon voor Donschot. Een van de mensen die hier het thema vriendschap... ...en andere ongemakken gaat belichten, Jules Deelder. Het schijnt, ja. Het schijnt, ja, ja. Dus ik doe een... Uh, ja. Ik heb mij of ik een gedicht wou doen... Met, ...begeleid door het uh, Metropole Orkest. Nou, je begrijpt dat ik dat natuurlijk onmiddellijk heb aangenomen. Dat, dat kan ik natuurlijk niet laten nou, missen. Dus ik doe... Uh, ja, nou. Maar het zal, nee, ik ga niet zeggen wat ik doe. Hoeveel vrienden heb je bij het Metropole Orkest? Nou, oh, allemaal. allemaal die, maar die jongen die ervoor staat, die is oké. Okay, die, die heet ook Jules. Ja. ja. Dat schept een band. Ja, daarom. En hij heeft is nog goed in zijn job ook. Daar heb ik wel eens meer meegewerkt met die jongen. Hij is, komt helemaal goed. Jij en laat ze, je wel dirigeren je, door deze man? En, en, nee, hij, hij, hij hoeft mij niet te dirigeren. Maar ik bedoel, als ze op een gegeven moment maar tra, tra la la la en dan even een beetje, uh, beetje dimmen, en dan kan ik wat zeggen... en dan, uh, dan loop, ga ik weer weg en dan kunnen zij weer... Uh, hè? Ja. Zo, zo moet je het ongeveer zien... Uh, Vriendschap en andere ongemakken. Dan denk ik aan grote literaire vriendschappen als uh, Mellot de Braak... Eddy Duperon, voor de oorlog uh, ja. van recenter tijd uh, Jan Sibelink en Louis Ferron. Maar ik denk ook aan de enorme uh, animositeit tussen Harry Moelis en Gerard Reven. Hoe zit dat met jou in de kameraadschap? Ja, een enorme animositeit tussen... Denk je niet dat dat ook voor een groot gedeelte theater was? He? Dat is goed gespeeld van die twee. Ja, natuurlijk. Goed voor de verkoop. Ja, ja, ja nee, daarom... Nee, maar, ja, kijk, dus een thema als haat en neid, dat vriendschap, niet. Vriendschap, vriendschap... Dat is iets, daar lul je niet over, weet je wel. Zeker vrienden niet, die lullen niet over. Die nemen het woord vriendschap niet in de mond. Dat is alleen maar voor... voor ja, dat, het, iedere keer als je dat, als je dat noemt, dan wordt het, betekent het weer minder. Daar moet je van uitgaan. Met alle belangrijke dingen. Dit is, die, die worden hier niet uitgesproken. dus vriendschap en andere ongemakken. Oké. Okay. Ik ben benieuwd hoe men het nader gaat uitwerken. Maar ik, doe, ik weet wat ik ga doen. En dat is. Uh, uh, ik hou me zeker aan de tijd. Ik denk dat ze op mij nog tijd kunnen in. Jules maakt vrienden. Ja, en ik, ik moet zeggen dat, uh, het woord, dat zelfs het woord vriend. in, in het de desbetreffende gedicht voorkomt, dat dan weer wel. Heeft het niet te maken met twee heel speciale vrienden van je... waar je dagelijks mee gaat wandelen? Nou, ik bedoel, laten we niet voor de... Uh, wat is het? Luisteraar onthullen hier uh, waar het over gaat. Ik bedoel, ze moeten zelf maar komen luisteren vanavond. Of, of mogen ze er niet in? Wij moeten dat helaas voor een heleboel luisteraars die er niet in, in kunnen... op deze manier toch met ja. enige kameraadschappelijkheid bedekken. Oké. Okay, ja. Maar het heeft iets te maken met een vriendschap die honden trouwt. Ja, heeft. bijvoorbeeld, ja. Zou, iets, zou dat zeker kunnen, ja. Er worden weer wat vrienden hier weg, weggebracht. Ik hoop, ja. dat, ik hoop dat ze het redden, Gilles, toch? Ja, ja, ja. ja. ja dat, die ene zat in een dubbele dwangbuis, dus die, die <laughs> zien we me niet meer terug, denk ik. Goed. Hey. Die wordt die koud gesteld. Dank je vriendelijk, we moeten afsluiten. Oh ja, ja. ja. V jij gaat vanavond optreden, Tim. Ja, jij bent een vraag aan op de rode Wat zeg je? En jij bent er vanavond, vanavond ook? Uh, ja, zeker. Goed, ga verder met tellen. Ga jij de schade opmaken na afloop van dat grote feest, dat traditionele feest... en dan horen we ongetwijfeld een mooi verslag morgenochtend. Jeroen Wilaert vanuit Amsterdam. Je kunt de groet uit Brabant krijgen, kut! Ja, hiermee zijn de nieuw kids uit Maaskantje in vijf jaar een enorme hit geworden. En nu stoppen ze. In oktober is er nog een feest en daarna is het echt over. Vanmiddag gaven ze een persconferentie en daarbij was ook verslaggever Arno Leblanc... Van tevoren wisten we helemaal niks. Alleen dat er een persconferentie was in Hotel Burgosens in Maaskantje. Hallo, het is nu ongeveer vijf jaar geleden dat uh, ons eerste filmpje op uh, het internet uh, verscheen. En uh, dat wilden wij uh, gaan vieren. En daarom hebben wij besloten om uh, te stoppen met New Kids. Na twee films, een carnavalshit, veel internetfilmpjes en een eigen snack stoppen ze er dus mee. Maar niet zomaar. Now, for the first and last time ever. Live on stage, happy hardcore fest. Zo jongens, ik, uh, ik schrok er even van. Ja, het, gro het grote nieuws is eruit. Hoe, uh, hoe zijn jullie hier nou uh, toegekomen? Het is door de tijd heen ge ge gegroeid. Wow. Heel veel mensen willen ons altijd live zien en wij doen dat niet. Behalve nu, voor de eerste en laatste keer. Je hadden veel aanvragen voor optredens? Ja. Nooit gedaan? Ja, maar nee, dat doen we de niet. De afgelopen vijf ja. jaar, sinds dat de eerste sketches op, uh, op internet zijn verschenen... Toen begonnen mensen natuurlijk gewoon eerst voor carnaval... en dan voor andere shows en dan ineens voor evenementen en noem maar op. We dachten, oké, okay, mensen willen ons dus heel graag live een keer zien. Maar laten we dan, als we het een keer doen... laten we het dan gewoon echt goed doen en echt groot. Dat mensen ook waar krijgen voor hun geld en gewoon iets vets neerzetten. Daar wilden we een conclusie aan verbinden... en daarmee gewoon een soort eindbom, gewoon knallen en stoppen. En wat en wordt dan die eindbom? Ja, dat zit in die show natuurlijk ook. Dat zit in die show, ga je echt werken naar, naar een totale apocalyps, zeg maar. Het wordt echt belachelijk. Ja. Belachelijk groot. Hallo? Hey, uh, ik kon net uh, dat wij op een of andere podium moeten staan uh, of zo. Wanneer dan? Uh, wanneer was het dan? October 24, 2012. Oktober? Is je goed? Kan ik kan lekker met jou mee rijden of niet? Nee, het is een show met, met, met van alles. Dus, dus, dus grapjes, comedy, kleine sketches. In combinatie met al die muziek die je voorbij ziet komen. En daarnaast gewoon, ja, gewoon heel groot spektakel. Dus, dus explosies en, en stunts en, en dat allemaal door elkaar heen. Dan gaan jullie naar het Gelderdoom? Dat ligt bij mijn weten in Arnhem. Dat is Gelderland. Waarom daar? Het is een uh, mooi stadion. Er kan een uh, dak overheen. Dat is fijn. <laughs> met al het vuur. <laughs> en... Uh... Maar al dat vuur is het toch juist handig om een open dak te hebben? Of? Nee, je moet nee. Raken. kom op. Wat je moet? Je moet toch iets raken met die vuurballen? Het is toch zonde als die zomer de lucht vliegen. Stoppen dus op je hoogtepunt. En dat betekent ook dat Maaskantje een stuk minder in de schijnwerpen zal staan. Maar in het Brabantse dorpje blijven ze er rustig onder. Nou Roman, ze gaan ermee stoppen. dat is heel jammer. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel jammer dat misstop. vond dat wel leuk maar heeft dat nou hier met het dorp gedaan? Dat ze, ja, er komen dat ze... veel meer mensen uit Duitsland en naar België en overal het land. Kijk hier. Ja, soms is irritant als ze vragen deel te weg en zo. Dus. Dat, uh, dat is niet goed voor de lokale economie misschien dat ze ermee stoppen. Ja, dat is wel. Want free zal het nu veel minder druk hoor en zo denk ik. En ja, voor de echte fans is het dan dus wachten op 24 oktober. Zonder grote live show, jongen. Zonder <laughs> een grote eindbom. New kids live on stage. Happy hardcore fest. Houden we en bedankt de New Kids. Komende oktober stoppen ze. een Verslag van Arno Leblanc. Vanavond de Champions League en het kan verkeren in voetbal, internationale en Bayern München stonden twee jaar geleden tegenover elkaar in de finale. Vanavond moeten ze alles uit de kast te halen, zoals dat heet... om de kwartfinales te halen. Allebei moeten ze een 1-0-achterstand wegwerken. En de man die zoveel vrijheid in zijn huwelijk heeft... dat hij van zijn vrouw ook vanavond mag werken. Ronald van der Geer, goedenavond. Ik heb het gevraagd ik heb het en ik mocht aanschrijven. Oh, is heerlijk voor gebleven. jou. In ja. tegenstelling tot al die mensen op het veld. In die gemiddelde huwelijken, ja. Laten we beginnen met Bayern München uh, tegen Basel. Hoe moeilijk gaat het worden voor Bayern? Het gaat heel moeilijk worden, omdat uh, Basel in een soort flow zit. Basel is natuurlijk niet de topploeg die Bayern München is. Klein land. Kleine competitie. Maar Basel, daar is iets gebeurd. En ja, Manchester United al uitgeschakeld. Zo geef je toch wel aan dat je enige kwaliteit hebt. En 17 wedstrijden op rij niet verloren. Ja, en dan de eerste wedstrijd tegen Bayern ook nog eens winnen. Ja, dan ga je met een goed gevoel naar een ploeg toe... die wel wat met zichzelf aan het worstelen is. de Duitse competitie gaat het niet van een leien dakje. Er is afgelopen weekend al wel met 7-1 gewonnen. Maar dat is eigenlijk meer een incident dan gewoonte. Dus wat dat betreft het gekke is dat Basel in een uitwedstrijd... als favoriet van start gaat met Arjen Robben. Hopelijk aan de zijde van Bayern. Dus er liep een lichte enkel blessure op, maar het schijnt dat hij wel kan spelen. Ze gaan dat die finales later dit voorjaar in München. Dan zou je denken: dat zou een extra motivatie kunnen zijn. Voor München zeker. Nou, misschien legt het er zelfs wel extra druk op. Het heeft vorig jaar ook in het ontslag van Vergaal een rol gespeeld. Toen die Champions League er niet dreigde te komen... en men wist dat de finale in München zou zijn... heeft men Vergaal terzijde geschoven. En Andries Jonker heeft toen het onmogelijke gedaan... Champions League voor ze veroorzaakt. Of althans geregeld. Ja, kijk, ze kunnen uiteindelijk wel een keer sneuvelen... maar in je eigen stadion er niet zijn omdat je bent uitgeschakeld door Basel... Nee, ik denk niet dat dat uh, in München uh, met lederhozen en bier wordt gevierd. Zeggen dan internationale, kan, kan die club nog ergens hoop uitputten... voor de confrontatie met Olympique Marseille? Ja... Dan zou je misschien moeten denken aan de competitie... Uh, waar eindelijk weer eens gewonnen is. Want onder Ranieri gaat het heel erg slecht met Inter. Er is afgelopen weekend wel met, met 2-0 gewonnen. Nou ja, laten we dan hopen dat men uh, de vorm voor Inter dan weer te pakken heeft. En dat Milito, want die heeft nu ook gezegd... wij gaan deze wedstrijd winnen. Argentijnse spits die twee keer scoorde in de finale tegen München. Nou ja, dan zou het moeten gebeuren. Maar nee, Inter is op dit moment zo aan het rommelen... dat ik, uh, en ja, ik, ik vrees dat dat ook een hele saaie wedstrijd gaat worden. Okay, nou. Kies jij voor die andere wedstrijd? Doe ik dat lekker. Hoe laat zijn die wedstrijden vanavond? Die beginnen om kwart voor negen. Dus, en vanavond op de radio in de reguliere programmering? In de reguliere programmering, programmering van... vanaf tien uur in, in Langs de Lijn. Dat doen we het weer. Ronald van der Geer, fijne okay. avond. Dat was het Radio 1 Journaal. We gaan naar Joost Eerdmans, WNL Avondspit. Joost, je komt eraan, rennen hoor ik. Wij horen voetstappen in kapellen gaan zitten. Koptelefoon op, Joost. Ah, ik ben er volgens Twitter, Hi. is je er klaar voor? Kijk aan, ja, ik was even aan Twitter, dat begrijp je wel. <laughs> uh, Vertel. Dat is ook... Nee, vertel, Nederland is wereldkampioen Twitter. Dat weet je vast. Uh, vaak is een trending topic in Nederland ook meteen worldwide uh, trending. Waarom ja, zelf zullen Twitter dan maar niet, joh. Nee, jullie doen het weinig. Ik heb daar ook even op zitten kijken. Maar het is, uh, het is bij, bij Radio 1 nog niet helemaal doorgebroken, zou je zeggen, Twittergebruik. Alleen... De vraag is, waarom twitteren we nou zoveel? Nou, ik denk één, het is gratis. Belangrijk altijd voor Nederlanders. Maar twee, omdat we altijd over iedereen en alles wel een mening hebben. Vaak lekker anoniem. Hè? Klagen over politici of artiesten op tv. Uh, Twitter is daarom de nieuwe klaagmuur. Dat, uh, dat is mijn stelling en ik ga dat in het naar voren brengen. Je mag dus nu al beginnen met twitteren als je luistert. Uh, dat vind ik leuk. Dat kan op hashtag uh, Eerdmans hashtag WNL of apenstraatje avondspitsWNL. Is Twitter de nieuwe klaagmuur? Of zeg ik ben eraan verslaafd en ik geniet ervan. Dan vind ik het ook leuk om te horen. Iedereen is welkom op Twitter, maar ook gewoon via de ouderwetse telefoonlijnen. 0800 1121. Breng je mening naar voren in avondspits. We gaan van start. De lijnen zijn open hier. Ik hoop je zo te spreken of te lezen bij Avondspits van WNL na het NOS Journaal. Tot zo. Bij Atlon Garlies staan we al bijna 100 jaar van mobiliteit.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 Niet alleen de politieke kopstukken zijn te zien, maar ook kamerbodes, beveiligers en journalisten. In de eerste aflevering Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. In het Haagse, morgen om tien voor half negen bij Max op Nederland 2. Bekijk ons verhaal op Adlongardis.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash Monta.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 En het interstedelijk studentenoverleg heeft bij de TU Delft... de nationale studieschuldteller gepresenteerd. Dat is een elektronisch bord van 7 meter breed... waarop de totale studieschuld van studenten wordt bijgehouden. Volgens het ISO hebben alle studenten gezamenlijk... een studieschuld van 5,8 miljard euro. En die stijgt elke seconde met ongeveer 20 euro. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Gerrit Hiemstra. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal bewolkt. Alleen in het westen kan het misschien wat opklaren. En als dat gebeurt, dan ontstaat er gemakkelijk mist. De temperatuur varieert van een graad of 2 waar het opklaart... tot 4 graden waar het helemaal bewolkt blijft. En morgen is het ook een grotendeels bewolkte dag, zeker ochtends. Morgenmiddag begint het vanuit het zuiden wat meer op te klaren. En lukt dat goed met de zon, dan wordt het 13 à 14 graden. Maar blijft het bewolkt, dan is het met 9 à 10 graden wel bekeken. De wind is morgen zwak en waait uit het westen tot noordwesten. Namorgen krijgen we meer zon. De wind gaat uit het zuidwesten waaien en daarmee wordt warmere lucht aangevoerd met minder bewolking. De zon krijgt daardoor meer kans en de temperatuur loopt vrijdag, donderdag en vrijdag op naar 13 tot plaatselijk 18 graden. Vanaf zaterdag komt er meer bewolking en de kans op wat lichte regen of een bui wordt dan ook wat groter. ABB verkeersinformatie. De avondspits is op veel plaatsen bijna voorbij. Maar er staan toch nog een paar lange files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Afritgelder-Malsen 7 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Soeterwoude 6. Op de A12 van Den Haag naar Arnhem bij Utrecht tussen Knoop het Oude Rijn en Driebergen 7. En op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal en Bunnik 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is ook dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Twitter is de nieuwe klaagmuur. Goedenavond, dit is Avondspits, uw opinieprogramma van WNL. Tot 7 uur graag je mening over het gevaar en de lol van Twitter. Bel WNL. 0800 1121. Ja, Joep van het Hek gaf het goede voorbeeld... en klaagde ruim een jaar geleden Team Mobile aan de Twitter-schandpaal... omdat zijn zoon er van het kastje naar de muur werd gestuurd. Na één of twee tweets van Joep was het probleem opgelost. Via No Time bereikte klacht op Twitter honderdduizenden consumenten. Klagen op Twitter helpt dus... Maar het heeft ook een keerzijde wat mij betreft. Twitter trekt een riool aan anonieme zeikers aan... die het leuk vinden op alles en iedereen te schelden. En ja, ook ik ben er af en toe zo eentje, bijvoorbeeld vanochtend... maar ik doe het met mate en zo min mogelijk op de persoon. Maar het lucht wel op. Ik zie aan de ene kant de zegeningen dus van Twitter... maar het is tegelijk ook een platform voor nobodies... die hun opgespaarde frustratie dagelijks willen spuien. En daarom zeg ik, hoe je het ook bent of keert... Twitter is de nieuwe klaagmuur. Wel nou. 0800 1121. En praten doen we erover zometeen met onze vaste internetgoeroe Danny Mekic. En daarvoor met Henry Beunders. Hij is zoals u weet hoogleraar geschiedenis, media en cultuur. Maar het gaat dus vooral om de twitteraars vandaag en vanavond hier. En dat mag volop op uh, hashtag WNL, hashtag Eerdmans of uh, hashtag... Uh, ja, avondspits mag ook. Dat mag ook hashtag Twitter zijn dit keer. U kunt, uh, u kunt mij bereiken, u kunt mij ook bellen. 0800 1121 geef uw mening over mijn stellingname vanavond in avondspits. Twitter is de nieuwe klaagmuur. Ik ga toch even een paar tweets meteen voorlezen. Niels Boer die zegt, Twitter zou niet meer anoniem moeten zijn. Volgens mij komt dan het, uh, het fatsoen terug. Afschrikwekkende werking voor tweethufters. Weer een nieuwe term. Paul Lamens zegt... Uh, 1. klagers en zaken zitten pas op Twitter sinds rechts Nederland Twitter ontdekte. En twee, en volgens mij was Maxime Verhagen trouwens de eerste bekende twitteraar. En twee, Twitter anoniem, anoniem kom je mijn tijdlijn niet in. En Edward Prins zegt me eens, Twitter kent in principe geen censuur. Hierdoor kan alles gezegd worden. En Barend Beren zegt, Twitter is het ideale medium om anoniem je goud te spullen. Nou, u kunt meekijken op Twitter en op hashtag Eertmans hashtag uh, WNL. Dan komt u het allemaal tegen. Henry Beunders uh, wil ik graag mee spreken. Hij is hoogleraar, zoals gezegd. Goedenavond, meneer Beunders. Dag, meneer Eertmans. Kijk, bent u het er mee eens? Twitter is de nieuwe Klaafmuur? Dat is een van de, van de drie... Uh, uh, Betekenissen van Twitter. Ik heb een kwartier geleden even getwitterd wat ik moest zeggen. Mijn collega twitterde terug. heel was Twitter afhangen letteren. Oftewel voorlopen van Twitter. Ja. Iedereen kan roepen wat hij wil. Maar de opinieerders is één groep. Twitteraars. De tweede groep zijn informeerders. Die willen gewoon andere attent maken. Lezen stukken in de New York Times enzovoorts. Hartstikke belangrijk. En de derde groep zijn gewoon de egotrippers. Die zeggen: Ik ga vanavond naar het boekenbal. Dan wel. Ik ga vanavond niet naar het boekenbal. Enzovoorts. Ja. Dus de, de eerste twee die zijn echt wel belangrijk, want de, de informeerders... die geven gewoon informatie, dat is belangrijk, dat is interessant voor jou. En die opinieerders, waarvan dus de meeste inderdaad klagers zijn... die hebben blijkbaar nergens anders de mogelijkheid om te klagen. En als het nee. ging om de NS in de winter, toen er één vlokje sneeuw viel... ja, waar moesten ze anders heen om met hun klachten... Ja, als die, vroeger op, daar op het Centraal Station in Utrecht, uh, alleen maar blanco waren. Klopt, dus, ja. Dan kan het op, in sommige gevallen, zoals Joep van Heck ook bewees... in sommige gevallen... Kan um, um, een Twitter-bombardement uitermate effectief zijn? Totdat natuurlijk de uh, bedrijven en instellingen, en regeringsinstanties, uh, filter erop zetten en zeggen: Joh, dit uh, doen we niet meer. Nee, want volgens mij. zijn ze eraan gewend en ja. moeten we. Maar het moet een uitkomst zijn voor die mensen die dat vroeger tot in diepe de nacht bij geen stijl of telegaaf.nl al die websites op, op, al die reacties eronder aan het toetsen waren. Nu kunnen ze met, met een podium gewoon uh, veel meer bereik uh, hebben. Het is dus eigenlijk voor, voor veel azijn, zeg ik maar even bij, is het natuurlijk een uitkomst die, die uh, Twitter blijkbaar uh, het gevolg van het feit dat in Nederland gewoon de normale burger ook weinig uh, inspraak uh, heeft of denkt te hebben, dat is een politiek probleem. En dan, dan gaan ze achter een pc zitten of achter een uh, smartphone. Ja. Uh, dat is een, volgens mij een, een uitvoer van het politieke bestel in Nederland. Maar, maar het helpt wel, hè? Meneer Beuners, het helpt soms wel. Helpt het helpt wel, maar lang niet altijd. Uh, wie, wie de meeste ...invloed heeft per Twitter. Dat zijn toch de politici. En voorop natuurlijk, Geert Wilders. Die 165.000 volgelingen heeft. En in de afgelopen drie jaar al, ik geloof, bijna 400 tweets heeft verzonden. En dat gaat altijd over politiek. Voor hem is het een briljante uitkomst, natuurlijk. Want hij wil nooit eigenlijk in debat. Tenminste, zelden. Dat doet hij heel erg weinig, Wilders. Dus hij kan inderdaad zijn 140 tekens. Hij dropt het. En vroeger sms die daad aanP. En nu kan hij twitteren. En heeft hij alle media aan één keer te pakken. Ja, en Sjoch de vroeg doet hij dat om zeven uur en dan heeft hij alle journalisten bediend. Ja. vervolgens allemaal ook lid worden van de Geert Wilders uh, followers club. En zo genereren journalisten, die zijn namelijk de grote volgers van uh, Twitter, die genereren zelf dan weer de follow-up uh, uh, nieuwsberichtgeving. Zodat mm -hmm. het dan ook gaat, echt gaat rondzingen. Ja. En daar komen dan ook de gewone klagende Twitters ook. En dan, dan zegt de journalist... nou, er wordt zoveel over geklaagd. Misschien is het wel een onderwerp. Ja. Dus zo kun je het ook nog iets positiever zien dan u stelt. Ja, ik, ik zie het eigenlijk op, dubbel. Ja. Het het niet eens, hoor. ja, precies. Maar nou kun je ook zeggen, het, het is ontzettend vluchtig. Een, een trending topic is vijf minuten later volkomen vergeten. Zo is het ook met Twitter. Het versterkt allemaal uh, de, de heigerigheid van... Uh, van de uh, nieuwsberichtgeving uh, vandaag de dag en ook de politieke opwinding. Sochtus een, uh, een tweet, tweet en om 12 uur het ANP en om 's middags een kamervraag en de volgende dag een debat enzovoort en eens ja. volgende dag is het weer vergeten. Verrijkt het ons leven, vindt u, Twitter? Uh, nou, die informeerders, en daar heb ik er een aantal van, zoals mijn collega die mij twitterde. Die geven echt nuttige informatie over, he, daar, kijk daar eens, want dat is een interessant artikel, daar moet je eens even naar kijken, mm. interessant programma. Uh, dat is belangrijk en voor journalisten is, is Twitter een heel belangrijk nieuw informatiemiddel, maar voor het gewone uh, communicatiewerk tussen gewone burgers, dan is het vooral ego-tripperij en uh, klagen. Oké, okay, professor Henry Beunders hoort u, ho hoort u, hoogleraar geschiedenis, media en cultuur. Zeer bedankt Henry Beunders, oftewel Henry Beunders, daar kunt u hem op vinden op Twitter. Uh, we gaan door, de discussie gaat om over Twitter. Ik zeg, Twitter is de nieuwe klaagmuur. 081121, uh, veel getwitterd dus terecht. Joram van der Boezem uh, die zegt, Eerdmans gaan we nu allemaal op Twitter klagen over de klagers op Twitter. Dat vindt de ironie. Uh, Jules Verbraak, uh, wat een gezeur over dat getwitter bij avondspits. Het lucht prima op, maar het zou nog beter zijn als iedereen zich bekend zou maken. Dat heb ik inderdaad al eerder gehoord. Ton van Maanen was onze eerste beller. Goedenavond, Ton van Maanen. Ja, goedenavond, Joost, Ton van Maanen, Geldermaalse. Hé, hey, ehm, um, als jouw stelling waar is, dan is dat direct de doodsteek voor Twitter. Vertel. Dan heeft Twitter geen bestaandrecht meer, als het alleen maar klaar wordt. En wij hebben bij ons in de gemeenteraad in Geldermaalse daar een heel mooi voorbeeld van gehad. Er werd op een gegeven moment behoorlijk getwitterd. En behoorlijk op de klagerige manier. En dat was eigenlijk een doodsteek voor het debat wat er daarna moest plaatsvinden. Ja, dus dat ja, is toen zo. Hebben ja. dan, toen hebben we daar met elkaar nog eens een keer heel goed over nagedacht. En toen heb ik de volgende stelling maar eens gegranceerd. Bent u ontevreden of hebt u iets te vertellen? Zeg het elkaar. Bent u tevreden? Zet het op Twitter. Ja, maar waarom en... zou het een doodsteek moeten zijn? De klaagmuur in Jeruzalem bestaat uh, volgens mij ook nog steeds. Uh, klagen hoeft niet het einde te betekenen natuurlijk. Uh, klagen hoeft niet eindelijk te rekenen, maar dan met klagen uh, creëer je geen toegevoegde waarde meer. Ja, ja. Want dan, um, als je Twitter gebruikt, en Twitter is een heel schrikkelijk mooi medium om het goed te gebruiken. En eigenlijk hebben we dat voorbeeld natuurlijk met um, Jozef Koning gehad. He, ...in Afrika, dan zie je direct van... ...hé, hey, op die wijze kun je ontzettend goed Twitter gebruiken. Oké, okay, Ton, bedankt voor jouw mening in Avondspits. Twitter is de nieuwe klaagmuur. Peter Hendricks, goedenavond. Goedenavond met, ja, met Peter Hendricks. Zeg maar. Uh, ik ben het wel met uh, de stelling eens. Ja, en waarom? Uh, nou, ik zie, ik zie de Twitter meer uh, als, als organisatie. Ja. Als opsteuntje voor uh, ja, ik laag ook wat het is. Uh, mm. Meer een deel, zoals gewoon op een postkortgebied uh, slecht bereik heeft. Kijk aan. Ik kan het eerlijk zijn moeilijk verstaan. Ik probeer terug te bellen, want dan kunnen we beter lijn vangen. Uh, Vincent van Eickhout zegt... de Twitter is als het echte leven. Klagen en plagen. Maar ook inspireren en informeren, et cetera. Jans Dirk Snell zegt uh, ook hashtag uh, WNL, Henry Beunus enzovoorts. Twitter is vooral dialoog, reactie op reactie. Wat vindt u nu van, luisteraars, dat er wordt getwitterd... bij de Voice of Holland bijvoorbeeld reclame? Dan denk ik, wat ben je aan het doen? Uh, of ik zit op, het, op de wc. Er zijn echt mensen die dat twitteren. Je zou zeggen, zonder van... Uh, van de tijd, maar het gebeurt. Dat, daar wil ik ook graag met u over spreken. Is het nuttig of bent, bent u het eens met Harry Beunus die die categorie aanmerkt van informeren, openiëren? 0811 21, Twitter is de nieuwe klaagmuur. Alfred Boom Twitter. Ik probeer zoveel mogelijk tweets in ieder geval voor te lezen vanavond. Twitter is geweldig. Alles kan. Klagen, humor, kennis delen, flashmob organiseren, standpunt verkondigen. Uh, Kees van Loon, Eerdmans, zo had ik het nog niet gezien om Twitter als klaagmuur te gebruiken. Ik klaag er nu maar over. Kijk Zan. Wim Andrea, uh, ja, klaagmuur, maar Twitter heeft het leven ook een stuk leuker gemaakt. Het is niet één ding en dat is het, het mooie, zegt Wim en Wijnand uh, Weerdenburg, zegt uh, Eerdmans, nee hoor, maar een snel communicatiemiddel wat je altijd bij hebt. Spindokter twittert over het gebruik van Twitter als klaagmuur, zul je mij niet horen klagen. 0811 21, Twitter is de nieuwe klaagmuur. Danny Mekic aan de lijn nu, hij is uh, onze IT-entrepreneur van deze tijd, kan ik zeggen. Danny, goedenavond. Dat, oh, dat was Danny, die is er even niet bij. Die komt zo denk ik terug. Hij was even weg. Hans Hans Willembrandt uit Driebergen. Ja, goedenavond. Uh, ik uh, gebruik zelf geen Twitter, maar ik vind het weinig van toegevoegde waarde hebben. Slechts alleen als het informatie betreft. En daar uh, kan ik het geheel met Beumer eens zijn. Verder uh, denk ik dat het meeste wat ik uh, allemaal hoor in de media over Twitter, dan denk ik uh, het is vluchtig. Het geeft one-liners af. En. Uh, ja, het is ook zo weer weg. Maar je zit er zelf dat niet op, op kans. In godsnaam toe. Je zit er zelf blijkbaar. Of duidelijk niet op. Op Twitter, maar je volgt het wel? Ik volg het wel. Maar je, ben, je bent er weinig enthousiast over. Je vindt het vluchtig en. Uh, ik ben er weinig enthousiast over. Omdat het, omdat het een vlug en stel medium is. En dat het vaak gebruikt wordt als one Oké. Okay. En, uh, uh, uh, uh, uh, en vaak. Uh, je moet wel verdomd goed kunnen schrijven. Omdat ook in een one Goed ja. samen te nou, er zijn Twitterlessen, en, he, zelfs. Ja, er zijn veel, veel Twitterlessen, mensen, om, om om te gaan met Twitter, hoe je het gepakt, eh, Het leuke van Twitter vind Precies. ik zelf... De hè, ja. dat niet. Maar Hans, het leuke is dat je wel wordt geforceerd om die 140 tekens aan te houden. Dat je te veel wordt weer... Ja. Het is bijna een soort wedstrijdje in jezelf om er op, op, ja, op een lekkere manier de, de juiste tweet van te maken. Oké, okay, Hans, bedankt. Dat kan doen, hè? Ja, dat kan ook. Dat kan nog steeds, Hans. Je kan ook via de krant. U kunt dat ook bij ons via de telefoon, de ouderwetse telefoon, doen: 0800 Geef uw mening over Twitter. Is het de nieuwe klaagmuur, zoals ik betoog? Of bent u er hartstikke blij mee? Ik ga voor zometeen naar Danny Mekic. Gaan we even naar Peter Hendricks in Zijst? Goedenavond, Peter Hendricks. Goedenavond. Ik hoop dat ik nu wel betere, betere verwinding heb. Oh, daar bent u weer. Ja, vertelt u maar. Ja, uh, ja ik, zie de, ik zie de Twitter uh, ook wel als klaagmuur. Het, uh, het klopt. Maar nou, ik zie het ook als kleine organ organisatie. Weet je wel? Dan, dan, uh, ja, Ik heb uh, met de vodafone op mijn brug gegooid, sticht En uh, net uh, speelde ze de verbinding weg. En ik heb, ik heb tientallen keren ge geklaagd rechtstreeks naar de vodafone toe. Maar ik zie nog geen verbeteringen. Dus, ze komen nu met de zendmast of zo, wat dan ook. Dus u heeft moeite met het bereik. Ja, maar u ziet het ook wel als een klaagmuur. Nou, dank u wel voor, de, voor die boodschap en dat u wilde terugbellen. We gaan nu naar Danny Mekic. Uh, goedenavond, Danny. Dag Joost. Ja, je bent echt een entrepreneur van deze tijd. Uh, zijn wij nou volgens jou een zuurder volkje... als je kijkt uh, naar wat we op Twitter allemaal uh, plaatsen? Ja, nou, of we zuurder zijn weet ik niet. Het is erg lastig om echt al die berichten die vanuit Nederland op Twitter worden geplaatst... om daarvan te kijken wat voor type berichten het zijn. Je kunt wel steekproeven doen, maar echt alles bekijken, dat is heel erg lastig. Maar wat wel heel erg leuk is om te zien, is dat uh, in Nederland de, de dichtheid van het aantal tweets dat wordt geplaatst... dus het aantal mensen, maar ook het aantal tweets per persoon dat wij in verhouding plaatsen, daarin lopen we echt voorop. Niet alleen uh, in vergelijking met landen om ons heen, maar bijvoorbeeld ook Amerika... Um, ik snap je punt wel. Hè? Je zegt van nou, Twitter is een klaagmuur, dat is je stelling. Het leuke is dat je show daarmee ook wel een beetje een klaagmuur wordt, ja. maar zo zou ik het niet willen noemen. Want nee. ik weet ook dat je heel vaak andere. Leuke stellingen en onderwerpen hebt. En volgens mij is het met Twitter hetzelfde. Uh, het is heel makkelijk om even je ongenoegen uh, te uiten. Maar je ziet ook genoeg voorbij komen waar juist een hele positieve draai ja. achter zit. En waar mensen juist uh, ja, een positieve boodschap mee de wereld in willen sturen. Dus of het nou de nieuwe klaagmuur is, weet ik niet. Maar we zijn in Nederland natuurlijk erg goed in het hebben van een mening en het uiten. Nou wat ja. is het dan mooier je eigen podium te hebben vannacht in je computer? Absoluut. Ik, ik, deel, ik deel die mening. Alleen waarom zijn we nou wereldkampioen van al die landen? Waarom hebben wij nou. Dat zo in ons om zo ongelooflijk veel te twitteren. Is dat de, omdat we inderdaad overal een mening over willen hebben als, als Nederlanders? Nou, het zijn twee dingen, denk ik. Ten eerste, het, het liedje van, uh, van Guus Meeuwis was volgens mij het land van duizend meningen. Wat zeg ik nou trouwens als het niet Guus Meeuwis is? Maar goed, is het land van duizend Ja, mij. van, van, van, van Tijn. Meningen. Ja, mij Precies, het van, ja. van Tijn en het land van nuchterheid. Nou, nuchterheid is misschien een beetje losgelaten op Twitter, maar die meningen zijn er nog steeds. En het tweede is dat we in Nederland, en dat hebben ja, we hebben het er liever niet over, maar ik ben heel trots op dat we in Nederland hives hebben en ook hadden voordat Facebook bestond. Nederland is met andere woorden als land... Uh, loopt een paar jaar voorop die sociale internetontwikkeling. En wij als Nederlanders hebben gewoon een paar jaar extra de tijd gehad... om te wennen aan het feit dat het internet zo is gaan werken... en dat je daar dus je eigen pagina hebt waar je je mening kunt uiten. En dat heeft echt een, een rol gespeeld. We zijn als Nederland beter en als Nederlanders beter in staat... om Twitter te gebruiken omdat we langer hebben kunnen oefenen met dat soort zaken. Ja, nou is dus 90% van de 100 grootste bedrijven zit ook op Twitter. Dat kan je ook bij het job van het Hack-effect... Misschien scharen. Als, als beetje bedrijf doe je, doe je gewoon mee op Twitter en anders doe je, doe je niet mee. He, dan doe je ook niet mee aan, de, aan het hele spel. Is dat, uh, is dat ook de reden dat ze dat, dat men wordt geforceerd van je moet op Twitter zitten en anders dan mis je de boot? Ja, ik heb toevallig net een, een, een college, een training mogen geven voor een aantal grote energiemaatschappijen. En daarin was inderdaad ook mijn boodschap van al ben je niet van plan om iets mee te doen, zorg er toch voor dat je er bent... In de eerste plaats om te kunnen luisteren. Als je niet in een bepaalde ruimte bent... of niet deelneemt aan het internet en het sociale beeld ervan... dan weet je niet wat mensen over je zeggen. Maar ook om te voorkomen dat iemand anders jouw identiteit aanneemt. En dat zagen we eerder bij Carglass. Een paar pubers hadden het Carglass-account geclaimd... en gezegd dat mensen die negatieve berichten over Carglass de wereld inslingerden... wel eens aangepakt zouden kunnen gaan worden door de juristen van Carglass. Nou, er waren heel veel mensen die dat geloofden. Ja. Het was Carglass niet, want Carglass had helemaal geen Twitter-account. Juist daardoor was iemand in staat om een NEP-account te openen. En hetzelfde is rond de jaarwisseling gebeurd met Transavia. Die hebben een Twitter-account, maar die gebruiken hem niet zo actief als KLM bijvoorbeeld doet. En uh, iemand was dus in staat om Transavia NL... Te claimen op Twitter ja. en daar werd de boodschap verspreid dat als je dat account ging volgen en het bericht retweeten, dan maakte je kans om ja, ja, twee tickets naar New York. New York ja, maar niet naar New York vliegt. Ongelooflijk. Dus om aan te geven, als je er niet bent, dan loop je dus gedwongen. Dan loop je dus met nou, mensen met jouw naam aan de. Eh, maar Danny, de dat is een serieus probleem natuurlijk onlangs met allerlei mensen, bekende Nederlanders, die werden eh, gewoon genept door allerlei. Ik, eh, Mark Rutte, allemaal hadden ze een ja. zogenaamde account ja. door net een, een, een spatie anders te zetten. Ik, dat, ja. ik denk dat wordt de ondergang van Twitter, maar eh, dat is niet het geval, hè? Nee, kijk, we weten inmiddels, hè, net als met alles in, in het leven... ...je moet eerst uh, tot de conclusie komen dat het bestaat en dat het mogelijk is... ...en vervolgens leer je ermee omgaan. Mensen weten inmiddels dat je niet 100% aan kunt van wat je op Twitter leest. Zeker, ja. het ging in dit geval niet om een spatie extra... ...maar als je een hoofdletter I gebruikt, dat lijkt op een L. Nou, zo was, zo was het, ja. kun je bij Halsema, ja. Femke Halsema, kun je een hele leuke nepaccount account Ja, over, over Femke Halsema, dat is nou echt zo'n Twitter-verslaafd, hè? Die praat meer met haar iPhone dan met haar vriend, volgens mij. Ja, dat, ja, dat, ja weet dat zeg ik het een beetje het maar... Heel veel. Van ik haal de cake maar uit de oven heb... en ik haal maar ik was mijn handen dat soort tweets bijna ja, dat ja, dat nou, denkt, en dan lees ik dat ik wat een goed idee vind je dat een goed idee <laughs> dat maar maar danny er zijn ja. echt mensen twitter verslaafd echt tot op het bot denk ik dat is ja, wel een beetje je hebt dat, ja. ja je hebt auto -verslaafden, je hebt twitter verslaafde je hebt seks je hebt dat klopt ja dat is waar ik heb dan liever nog dat iemand verslaafd is aan het hebben van sociale contacten... vanachter vanacht een beeldscherm of niet, dat maakt niet zoveel uit... ...dan dat je jezelf isoleert. Dus ik weet helemaal niet of het zo'n erge verslaving is. En wat je ziet, hè, want ik ken wel een paar mensen waarvan ik denk... ...nou, die twitteren wel heel veel. Ja. Je ziet dat dat na verloop van tijd toch ook wel weer afneemt. Neemt weer af, Dus ja. misschien is het ook wel een uh, zelfgenezend probleem. Oké, okay, Danny Mekic, onze internetentrepreneur internet en een... Uh, je hebt... Ah, 6608 followers uh, zag ik net. Dus dat is ook, uh, je doet goed mee op Twitter. U, u heeft hem gehoord en u kunt meedoen nog steeds. Twitter is de nieuwe klaagmuur uh, 081121. Bent u het mee eens of niet? Het is niet meer bij te houden nu aan tweets wat ik moet voorlezen. Zoveel wordt er getwitterd. U kunt meekijken op hashtag BNL of uh, hashtag Eertmans. Uh, we gaan kijken wie het er ook uh, niet mee eens is. Dat is Tobias Hamer uit Tilburg. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ik ben het uh, er niet mee eens. In die zin dat uh, Twitter eigenlijk gewoon een mini-blog is. Wat iedereen, waar iedereen zo kan bloggen. En je kan zelf neerzetten wat je wil. En ik denk dat als er mensen zijn die zo zodanig veel twitteren, dat er ook niet veel mensen zijn die dat volgen. Nee. Dus het, is, het, is, het gaat overal weer. Dus mensen kunnen twitteren dat ze op de plee zitten, dat ze boter met pindakaas eten. Maar als er niemand is die dat interessant vindt, dan gaat niemand ze volgen. En dan doen ze het eigenlijk voor niks. Dus dan, vallen, dus, ze, ja, precies, dan vallen ze... Ja, precies. vallen ze. Er zijn een hoop mensen die blijkbaar wel, wel prijs op stellen. Uh, ja, maar, maar, maar goed, dat... ik, ik, ik twitter zelf ook. En dat is dan vooral zakelijk. Want ik werk als werker, toevallig in Capelle. En uh, uh, alles wat ik twitter, dat is zakelijk voor mijn doelgroep. ja uh, En, en uh, er zijn jongeren die dat interessant vinden om te volgen. Ja. En als iemand het interessant vindt om te volgen wat, wat jongeren uh, of iemand anders in zijn vrije tijd doet, dan moeten ze dat volgen, weet je wel. Maar ja. dat, is een, dat vind ik. oké okay. Je kan het niet als een klaarmuur, maar je moet ook iemand volgen. Je moet ook weer volgen en anders ontvolg je hem gewoon. Dankjewel Tobias daarvoor. Twitter is de nieuwe klaagmuur. Bent u het ermee eens? Verrijkt u uw leven? Of zegt u van nee? Ik, ik ben er eigenlijk mee gestopt. Dat kan namelijk ook. Peter Roes uit Diemen. Ja, goedenavond. Goedenavond Peter. Dit is even moeilijk te verstaan, sorry. Uh, Raoul Kieristen uit Dongen. Ja, dat klopt, dat ben ik. Uh, ja, ik ben het niet eens met de stelling. En uh, dat komt omdat uh, voor mij is Twitter nog een heel jong medium. En ik vind ook dat er heel veel creativiteit uh, juist uh, opborrelt bij mensen. Omdat je juist uh, verplicht bent om, dat, uh, om je boodschap uh, in die 140 tekens te stoppen. Um, en om het dan nu al een klaagmuur te noemen. Ja, ik weet, klopt. Er gebeurt wel veel. Maar net zoals de vorige spreker al zei. Uh, weet je, je wordt gevolgd of je wordt niet gevolgd. En als je alleen maar uh, ja, uh, klaagt, dan denk ik dat je op een gegeven moment geen volgers meer hebt. Nee. Dus, ja. uh, dus je bent er niet mee eens? dat, mijn, dat is het. Ik ben het er niet mee. Dank je, Rol, want dat is jouw mening. En dat mag je bij Avondspits, vind ik heel goed. 081121 gratis nummer om te bellen als u het met me eens bent of niet. Twitter is de nieuwe Klaagmuur. Nou, een hoop tweets die ik, die ik voor me zie. Ruud de Lange, tv-format, zegt leuk, leuk, leuk, leuk. Eerdmans is leuk. Klaagmuur uh, Bert Schouwstra zegt... Nederlanders staan eenmaal bekend om hun drie haas met daarna de K... halen, hebben, houden en dan klagen over wat we niet kunnen hebben, houden, klaarhalen. Dat is ook leuk. Uh, Fysio zegt, je bepaalt zelf wie je volgt... dus je kunt ook zelf gedeeld bepalen hoeveel klaagtweets je ontvangt. Je hoeft niet alles te lezen. Jan Karremans zegt, Twitter als informatie... transportmiddel en verbindingstoel is niet meer weg te denken. Leonard Faber, ik vind beunus wel erg 20ste eeuw. Ik heb tal van goede voorbeelden van mensen die stages, banen... en opdrachten via Twitter verwerven. Alfred het kool, uh, Eertmans Twitter gaat over kennis delen. Daar hoort af en toe ook een klacht bij. Uh, Heidhuis uh, zegt, als je Twitter slechts als ziet, dan gebruik je het niet op de juiste manier... Hans. Henk Barkman zegt, volgelingen van Wilders is wat anders dan volgers... Um die raak ik nu even... Uh, als volgers, gelukkig zijn ze niet hetzelfde. En Patrick van Maarschook zegt... Als service van bedrijven ouderwets goed zou zijn... zou ik niet hoeven te klagen om aandacht van de afdeling Webcare te vragen. En Huipjan van Oort twittert... @avondspits: Er wordt te weinig door informeerders geklaagd op Twitter. En Vincent Pijpers uh, twittert... Twitter een klaagmuur, oud denken, verzamelplek... voor nieuwsgierige mensen met een mening en sociale interesse. U kunt dus meedoen nog... Hashtag WNL, hashtag Eerdmans Twitter... ...is de nieuwe klaagmuur. Dat zeg ik. En ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Kees Oosterom uit Woudrichem. Ja, dag Joost. Hoi. Hoi. Ja, ik zie het dus precies andersom. Ik vind het meer een humormuur, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat kan ook. Want ik, ik heb dan de naam uh, Teun Putmans. En dan, dan uh, ben ik heel vaak... Uh, in jij dat? ...met mensen ook van Radio 1 en zo. Ja. En dat werkt gewoon heel leuk. Teun Putmans, vind je dat leuk, ja? Nou, vind je, Nee... Ja, hij, hij is wel grappig soms hoor. Hij reageert hij op gesprekjes en dingetjes. Nou, ik ga, hem ik ga hem nou niet volgen, maar ik ga het eens bekijken. Te Ed Teun Peukmans Nou, die Ja, hem... hij is niet altijd grappig, oh. maar hij, hij, hij durft net iets meer te zeggen als Kees Oostrom. Zo, maar ja, daarom zeggen. doe je het ook niet onder je eigen naam. Want dat vind je, dat vind je... Ja, maar ik heb ook onder mijn eigen naam wel een nou, account. Aha. Maar uh, ja, ik zeg het er ook altijd bij aan ben ik uh, met mensen, s'nachts op de radio, en dan uh, zeg ik gewoon oh, nou, uh, uh, ja, Teun Peukmans dat doe ik dan ook. Ja, en, nee, en, gewoon een typetje. En vaak worden die berichtjes voorgelezen. Nou, dat is vaak heel raak. Oké, okay. uh... Kees, bedankt. Ja. We zitten in de laatste minuten. En bedankt voor het bellen 0800 1121. Twitter is de nieuwe klaagmuur. Maarten van der Heijden. Ja, hallo. Reageert u maar. Ik ben het er aan de ene kant wel mee eens, maar aan de andere kant ook helemaal niet. Want ik ben kunstenaar en ik ben een... Internet kunstwerk aan het maken en dat kan je volgen. Het gaat over het uitpakken van 141 verhuisdozen die ik in mijn huis had. Ik kan ook invloed op uitoefenen. Ed Maarten 141 boxes. Ik heb al 250 internationale volgers. Kijk, Ed Maarten 141 boxes. Dan ga je ja, een Twitter-kunst. Nou, leuk. We hebben het doorgegeven nu, dus ik hoop dat je wat meer uh, followers krijgt. In ieder geval mensen die het kunstwerk gaan bekijken. Dank je, Maarten. Uh, Roy Eggen uit Berg en Ter Bleid. Goedenavond. Dag, Joost. Roy, vertel. Hoi. Uh, ik denk uh, dat Twitter niet de nieuwe klaagmul is. In ieder geval niet voor mij. Uh, Twitter werkt voor mij uh, als zij gewoon een informatiemedium. accounts accounts die ik volg en uh, informatie komt vanzelf naar me toe. Ik hoef er niet meer naar te zoeken. Ik weet om zes uh, uur al wat er bij jou in het programma komt. Nou, dat is ideaal. Klopt. Dat werkt gewoon heel erg lekker. Ja. En uh, ja, als mensen van zich af willen schrijven, nou, uh, be my guest. Uh, en als ze willen klagen, prima. Maar ik denk niet dat het echt functioneert in al die tweets nee. die er verschijnen. Zeg maar. Dat uh, sneeuwt onder. Je bent er positief over. En dat is, dat is duidelijk echt goed om te horen. Roy Eggen, dankjewel. Ik, ik lees nog een paar tweets voor als je het goed vindt. Hashtag WNL Eerdmans klaag over klaaggesproken. Ik sta aan de file op de A12, zegt Yisuri Lemmert. En ik ben er niet uh, blij mee. Reinier uh, twittend, als de rechtelijke macht zich niet zo zou, zou afsluiten van de realiteit... zou misschien wat minder geklaagd worden op Twitter. Ook een puntje. Um, dan zegt... Jan Harmens, uh, WNL, alles is een, is een klacht. Maatschappij, kritische mening of een idee met 140 tekens. En Tiny Earls lukt wel. Um, dan zegt Bas Heijmans, Hashi, WNL, Eerdmans, eens. Maar klagen is betrokken zijn en communiceren. Niks mis mee dus. U kunt nog even bellen, 0800 11 21. Uh, Twitter is de nieuwe klaagmuur. Uh, Bas Heijmans Twitterde Hella Kuipers zegt... Ik kom op Twitter voor de gezelligheid, inspiratie, lachen, gelijkgestemdheid, tips. En ik ben er blij mee. Laat anderen maar mopperen. En dat doen we met een hashtag WNL. En Henk Ritmeester zegt HR, die komt van HR Professionals. Uh, Twitteren is retro. In minder tijd, meer netwerken, expertise tonen, socialise, discussiëren en klagen. Maar ook sociale controle. Die het groothuis twittert. Hè, mijn stelling dus, Twitter is de nieuwe klaagmuur. Wel nee, onzin. Twitter is briljant. Even kijken, nieuwe info, netwerk vergroten. plus contact met lezers, collega's, schrijvers onderhouden. En dat doet ze hashtag Eertmans. U kunt nog meedoen. Hashtag Eerdmans, Hashtag WNL. En eh, dan zeg ik erbij. Uh, kijken wat, wat ze zegt. Uh, Joost Eerbans, wel nee, onzin, dat is een onzinverhaal, zegt ze er zelf bij. Ik vraag uh, aan de lijn is Peter uit Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Zeg maar goed. even kort als je wil. Ben je het ermee eens? Twitter, goed. nieuwe klaagmuur. Ik, ik zweer bij een antwoordapparaat. Daar heb je veel meer ruimte. Dan kan je 10 minuten of langer aan het woord blijven. Is veel beter. Een welkom in 2012, Peter. Ja, heel, heel goed, maar het is werk veel beter. 140 tekens is toch niks? Nee, het is kort. Maar dat is het ook... Uh... daar dus, uh, kan je niks in kwijt. Oké. Okay. Peter, bedankt voor het bellen. Uh, we sluiten af. De discussie van Avondspits zit erop. Straks gaat op deze zender Kunst uh, kunstig verder met daarin documenta docu documentaire maken. Ingrid Wender, morgenavond weer Avondspits. Om half zeven op Radio 1 met een nieuwe stelling. Niet over Twitter, maar u kunt blijven twitteren. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Kijkt u verder. En vannacht tussen twee en zes. Nog steeds wakker Nederland met Cameron Ula. Hele fijne avond en nacht. En tot morgen.